Casper Meijer met het NOS-journaal. De hoogste leiding van de Taliban is akkoord gegaan met een staakt het vuren in Afghanistan... waarmee toegewerkt kan worden naar een vredesverdrag met de Verenigde Staten. Een wapenstilstand is een harde eis van de Amerikaanse regering voor een eventueel vredesverdrag. Als er een wapenstilstand komt in Afghanistan kan Amerika zijn 12.000 militairen terughalen uit het land. Amerika en de Taliban praten al meer dan een jaar over vrede. Het is onduidelijk wanneer het staakt het vuren in zal gaan. Het kabinet heeft in 2013 nog veel gas laten winnen in Groningen... ook al had het staatstoezicht op de mijnen al gewaarschuwd voor de risico's. Dat zegt de Groningse commissaris van de Koning, Paas. Het advies was na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012... om de winning zo snel mogelijk te verminderen. Maar in het jaar erna ging de gasopbrengst juist flink omhoog. We de eerste 14 on onderzoeken ingesteld om kennis te verzamelen. Volgens Paas kwam dat goed uit voor de begroting. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump bedankt voor een tip die volgens de Russen een aanslag in Sint-Petersburg heeft vereideld. Dankzij de informatie vanuit Washington kon de Russische geheime dienst vrijdag twee Russen aanhouden. Zij wilden volgens Russische media rond de jaarwisseling toeslaan. Verdere details zijn niet bekend. Het Kremlin wil alleen bevestigen dat Poetin met Trump heeft gebeld om zijn dank over te brengen. Jorrit Bergsma is voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer schaatsen. Thomas Krol pakte dus zijn tweede titel van het toernooi vandaag. Na de 1500 meter van gisteren won hij ook de 1000 meter. Ook Esmee Visser veroverde haar tweede gouden medaille door de winst op de 5000 meter. Jutta Leerdam won na de 500 van gisteren ook de 1000 meter. Voor Jorien Ter Mors verliep ook de slotdag dramatisch... Na tegenvallende prestaties op de 500 en 1500 meter... werd ze vandaag op de 1000 meter gedisqualificeerd na twee valse starts. Het weer. Vannacht kan het op sommige plekken gaan vriezen. Morgen veel zon en met een graad of zes. Wat zachter dan vandaag? Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Zin in ZFM. Zin in ZFM. Zin in ZFM. in ZFM. Zin in ZFM. Zin in ZFM. Zin in ZFM. Brush and comb back your wave. You take a sip of Coca-Cola to make you brave. You say, girl, I hope you're ready, cause I know I am. Get your body on the floor. And tweede uur van de Downtown Dance Show met The Unknown DJ. Die na zijn hits in 1984 808 Beat en Beatronic een jaar later deze plaat uitbracht. Let's Jam. En dat is precies wat we willen vanavond. Lekker jammen. Eigenlijk tot morgenochtend 9 uur, hè? Ja. Yeah. Zes mannen en twee vrouwen uit Hartford, Connecticut in de USA. Ik heb het over Xavier. Maakte één LP, Point of Pleasure, in 1982 op het uh, Liberty Record Label. En van die plaat hoorde je What Goes Around. Met een introductie inderdaad van Roberto Miller. To you from the to the World News, civil attack on you. Word to mother. Mother extra Het hobbel van Civil Attack. Back. Back. With a news report. It is one love. Eyewitness News. Featuring Sheila Horn. Fire. The fearless leader and me the count. So when in doubt. Dance. The Civil Attack With AC drummer Mark Hicks Sheila Washington And Stephen Washington Hello darlings This is Mickey Howard I'm Teddy Rowley I'm Damien Hall Yeah, what's up We're JJ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 Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Rahulz. And, and we are the SOS Band. And I wish everybody a merry, merry Christmas and a blessed and happy New Year. Hi, this is Alexander O'Neill wishing you and yours a very merry Christmas and a happy New Year. Hi, this is Tito Jackson of Jackson 5. We wish everyone a happy New Year. This is Thelma Houston wishing a happy holiday to all fans. Happy, happy holidays from Dance Radio. Het oude bak voor speciaal verbreuking deze Mac Vad in de White Hat. Verdam maar, one more time. 1-0 -no Stabbingers na nou, op uh, Philadelphia International Records... waar ze toen uh, zeg maar bij vast zaten. Maar het contract werd ontbonden en in 82 schreven ze over naar Capital Records. Dat is uh, binnengehaald en inderdaad met deze plaat One More Time... was gelijk een uh, zomerhitje. Speciaal gevraagd de breuking. Zo lekker plaat van Maurice Starr mooie S&T. Ik heb hem al één keer eerder gedraaid, maar voor vanavond uh, wou ik hem je niet onthouden, want het is wel een hele lekkere. Morgen mogen we het z'n aan de bak, man. Hey. Alle DJ's aan de bak om één programma te maken. Ja, het jaar uh, zit er bijna op en dit jaar zitten we met venijn in de staart, want een uitbreiding van de legendarische Dance Radio Classic Top 100, dat is hartstikke leuk. Een verdubbeling naar 200 platen, want daarmee komen opeens een hoop minder bekende oldschoolpadeltjes naar voren. En dan kan je verklappen dat in de eerste honderd platen er heel veel platen zijn uh, ja, die nooit in de top hebben gestaan. En er zijn natuurlijk al zoveel platen die er eigenlijk in horen. Maar ja, je moet een keuze maken. Maar het wordt wel ontzettend lekker hoor. Man, man, man. Misschien is eigenlijk morgen nog lekkerder dan inderdaad het, het, het, het, het, het klapstuk. Over klapstuk gesproken, zo direct om 11 uur de jaarmix hier. Waarbij we alle lekkere platen van de Downtown Dance Show op één grote hoop hebben gegooid. En in één uur mix hebben neergezet. Hou hem in de gaten. En straks vingers bij de knoppen. Maar nu eerst even deze van Maurice Starr. De Electric Funky Drummer. En die is al lekker de lange uitvoering. Electro-Frank van de gebroeders... Uh, ja, moet je zeggen. Gebroeders Johnson of Gebroeders Star. Dat is in ieder geval Maurice Star en Michael Johnson. Maurice Star ken je inderdaad van de producties. Uh, ook van onder andere New Edition. De nieuwe Kids on the Block. En Michael Johnson natuurlijk van de Johnson Crew. Heerlijke electro-band. En samen stonden ze voor deze plaat. De Electric Funky Drummer uit 1983. En zo direct. Dat geeft me langzaam een beetje op glad ijs, want... We gaan inderdaad wat platen draaien die net niet de top 200 zijn ingekomen. En wel eerder erin hebben gestaan, maar het dit jaar niet hebben gehaald. Want er is heel veel nieuws. En ik kan je verklappen, stiekem ook even wat meer freestyle dan voorheen. Dus heel spannend, de komende twee dagen... The freakiest. It's awesome as shit. The craziest radio station from Amsterdam Dance Radio. Deze plaats stond er inderdaad uh, jaren geleden wel in. En dit jaar staan ze er niet in. Tenminste, niet met dit nummer. De band zelf wel, maar deze dus niet. Ik heb het over Change. You are my melody. go not right. uit Bologna. Een productie van uh, Jacques-Fred Peters... ...en uh, Mauro Malavasi... ...en alles wat die mannen toen de tijd aanraakten. Alles wat ze deden... ...met Aura en uh, BBQ-band. Alles veranderde in goud, zeg maar. Maar goed, het eerste album... ...The Glow of Love, groot succes. Miracles, groot succes. Toen ging het langzaam wat minder. Sharing Your Love en zeker This Is Your Time... ...de LP's uit 82 en 83... ...die deden het een stuk slechter. Fred dacht zoiets van, dat laat ik me niet nog een keer gebeuren. Hij wendde zich tot het duo, ja ja, Jimmy Jam, Terry Lewis. Hij vroeg aan hun om uh, inderdaad wat nummers te schrijven voor Change. En ook de nieuwe LP, Change of Heart, te produceren in 1984. En dat werd een groot succes. Een groot succes waarbij ze ook over worldwide, coureuren maakten. Dus van die LP hoor je inderdaad You Are My Melody. Even terug naar de lijst van de verzoekjes. Mug vroeger eentje aan. En deze keer zal ik hand over mijn hart strijken. Want ik weet dat deze plaat wel in de top 200 staat. Op welke positie ga ik niet verklappen. Eigenlijk mag ik hem niet draaien. Maar ik doe het wel, want het is zo'n lekkere plaat. En we mogen wel even een scheef schaatsje rijden vanavond, toch? Speciaal voor Mug deze plaat. Nuance, samen met Vicky Love... It's Odie Moly, Lover In de Dance Radio Classic Top 200. En welke positie ga ik niet vertellen? Nee, mag Martijn Maas morgen uitleggen. Een zo'n mooie plaatmug. Deze Nuance met Vicky Love. Of Vicky Love met Nuance. Dat is me net hoe je het wil zien. Hebben we hebben samen één LP gemaakt. Of wel een hele lekkere LP. De LP Sing, Dance, Rap, Romance. De van die LP deze 12 inch van Lover Ride uit 1984. Een plaat, ja. Het is een lekkere freestyle. de, de ene topper in de andere, want ook deze eendagsvlieg is... Oh, zo lekker. Tony Worrell's Box Office. 1986. Everything you do. Maar van Nederlandse bodem deze Tony Worrell's Box Office Everything You Do is inderdaad een productie van uh, Dickie Lafour, die zat uh, vroeger bij Spargo, de Amsterdamse band en Rob van Schaik en die zat weer met uh, Oats uh, In The Limit en wie dan Tony Worrell was dat is voor mij onduidelijk gebleven eigenlijk maar de heerlijke plaat van Nederlandse bodem uit 1986 op Ice Cream Music. Everything you do, do it with passion. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn nog live tot 12 uur en zo direct over 7 minuten de knaller met de Jaarmix 2019. Start I like dance. I want to dance. Here at Dance. Dance Radio. Dance Radio. Radio. En deze plaat die stond inderdaad jaren geleden wel in de top 100, maar heeft het dit jaar niet gehaald. Hij krijgt vandaag wat uh, zendtijd hier bij de Downtown Dance Show. En we tikken de tijd af richting 11 uur. Waarbij we helemaal gaan knallen met een Freak Old School Mix. Alle heerlijke platen van de Downtown Dance Show op één hoop gegooid in één grote jaarmix in a stone and a thyme.